Slam FM fuck. En dus tijd voor het moment waar je over mee moet kunnen lullen. De Slam FM fuck. Vandaag een persoonlijke veten die we even een beetje uitproberen uh, te spelen. Zoals spelletjes Leo, zijn we toen van de show. Als ongetekende hebben we een enorme hekel gekregen aan constante medewerkers van de bank. Hè? Ja, schrikkelijke mensen zijn dat. Dus vonden wij tijd om eens een keer een beetje te ziek, een beetje terug te pakken. Wat voor dat vandaag is proberen. Welkom bij ABN AMRO. Spreek nu uw antwoord in op de volgende vraag. Waarmee kan ik u van dienst zijn? De pinautomaat geeft dubbele briefjes. U wordt doorverbonden met een van onze adviseurs. Een ogenblik alstublieft. Goedemorgen, de spreekt me dank koning. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Ja, goedemorgen met het Gehardhuis, hallo. Uh, ik wilde eigenlijk iets doorgeven. Je wilt iets zorgen? Ja, ik sta hier namelijk bij de pinautomaat op de Lange Nieuwstad in Hermuiden. Ja. Uh, op dit moment. En daar pin ik zojuist 50 euro, tenminste dat wilde ik. Uh, en hij geeft het uh, dubbele. Hij geeft het dubbele? Hij geeft dus twee briefjes van 50 euro. En dan dacht ik, nou, dat kan nog een foutje zijn. Ja. Maar ik doe nu net uh, 20 euro gewoon voor de test. Ja. En ik krijg dus weer het dubbele eruit: 40. Okay. Dus ik denk ja, in deze je je tijden van dat, uh, dat, ja, dat de banken omvallen lijkt het mij niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Nee. nee. nee. Heeft u eerst uw rekening bij de ABN AMRO? Uh, nee, ik heb uh, zelf een Rabo-rekening, maar ik denk ik pin eventjes hier, dit was de zijnde. Ja. Maar er staat nu al best wel een uh, rijtje achter me en uh, ja. daar heb ik het aan uh, uitgelegd zojuist. Ja. Okay. Dus uh, hey, mensen, hé, hey, ja. Dus die uh, ja. ja, zijn er wel blij mee natuurlijk. Die ja. staan al, ja, je hoort het, die zijn hartstikke enthousiast. Maar ik denk, ik bel het, bel het toch eventjes door, want misschien moet daar even naar gekeken worden. Weet u welke geldautomaat dat is? Het is de geldautomaat aan de Lange Nieuwstraat in uh, IJmuiden. Er is er maar één van jullie. Oké. Okay. Het is zo'n standalone uh, ding. Dus er zit ook, ik denk, als dat ik even bij het filiaal naar binnen, snapt u? maar... Uh, dat, uh... U, heeft geen, uh, u heeft geen nummer? Ja, ik kan het zo, niet zo heel goed uh, onderscheiden, maar het is, het is het enige, de enige pinautomaat op, op de Lange Nieuwstraat. Dus op zich of moet de lange dat... Lange uh, Nieuwstraat in Eijmuiden In, uh, in jongens. Uh, het, uh, hij doet het nog hoor. Nou. Ik heb wel even die mevrouw uh, gebeld, dus uh, komt er dan iemand kijken? Ja, ik geef het door. Ah, oké, okay. er komt een, uh, een monteur, jongens, dus uh, zometeen is het niet meer uh, mogelijk. Uh... Ja, ja, ja, godverdomme, rustig nou! Hey. Dat, uh, ja, ze worden daar niet zo blij van, dat snap je ook wel. Ja. Uh, ik kan het nog even één keer uh, proberen, een moment, of dat. Even kijken, 20 pincode. Ja, hoor, ja, nog steeds. Hij geeft nog steeds uh, dubbele briefjes. Oké. Okay. Ik ga er een melding van maken. Heel graag! Ik uh, bedank u voor het bellen. Dank u wel. Jongens, uh, ze stuurt hier wel. Ja! Het is afgelopen! Ja, het lukt wel. Ja. Uh, Dank u wel, puntige dag! Of we in rijen van drie. Graag, ja. Ja, dat denk ik wel. Want we staan hier uh, gierig naar met te kijken. Ja, ja, dat snap ja, natuurlijk ook wel. Het, ja. Ik wens je een fijne dag verder. Dank u wel, dank u wel, dag! Goedemorgen! Slemme Phone Fuck